Westje is bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. In de district Coronie kreeg de auto waarin hij zat een klapband en belandde in de sloot. Bij hetzelfde ongeluk kwam ook hip-hop danser Marlon Setworth om het leven, een neef van Westmaas. Op, op het terrein van kamp Westerbork is een gedenkteken onthuld voor Zuid-Molukkers. In het voormalige doorgangskamp uit de Tweede Wereldoorlog wonen 20 jaar lang Molukse gezinnen, in totaal zo'n 3000 mensen. De laatste vertrokken in 1971. Het herdenkingsteken bestaat uit originele delen van een keukenbarak van woonoord Schattenberg, zoals het kamp heette in de tijd dat er zuid woonden. In Syrië hebben steunpilaren van president Assad zich aangesloten bij het protest tegen het regime. Twee leden van het parlement hebben hun zetel opgegeven uit protest tegen het geweld dat veiligheidsagenten gebruikten tegen demonstranten. Normaal gesproken fungeert het Syrische parlement als applausmachine van Assad. Ook een door de staat benoemde geestelijk leider heeft uit protest een functie neergelegd. In Syrië gingen vandaag tienduizenden mensen de straat op om de slachtoffers van gisteren te begraven. Toen schoten ordentroepen meer dan 100 betogers dood die een einde willen maken aan het bewind van Assad. Vandaag werd opnieuw met scherp geschoten op betogers. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn daarbij zeker 12 mensen om het leven gekomen.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 De problemen in de sector ontstonden na een boete van de Nederlandse mededingingsautoriteit. De organisatie van Garnalenvissers had afspraken gemaakt om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Het weer. Vanavond koelt het langzaam af. Morgen opnieuw zonnig. Temperatuur tussen 21 graden aan zee en 26 in het binnenland. Later op de dag in het zuiden kans op een bui. Tweede paasdag zonnig en droog. Dit was het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 Rihanna, What's My Name, na 16 weken en ook 16 weken voor Shakira met Lockha? Snel stijgen komt er straks nog aan. Alexis Jordan met de Happiness gaat 13 plaatsen omhoog. Willy Dirty Money coming home straks van 18 naar 28 en is daarmee de snelste dadelijk.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 op Tim Fortuyn. Dat was 15 april 2003. In 2011 hoor je Snoop Dogg. Euro Breakdown, op Euro -breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel En Snoop Dogg die hoor je samen met David Getha. Ik me. Dat zeg ik. Yo.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 I just won't make you sweat. I fon make you sweat. I just won't let make you sweat. I just won't make you sweat. I just wanna make you sweat. I won't make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. sweat, sweat, sweat, sweat, sweat I just wanna make you sweat. sweat, sweat, sweat Display We het ritme van Zandvoort voor ook op internet. ww.Zfmzandwoord.nl.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 Mocht je een keer een triviaantje hebben, dan weet je hem in ieder geval. Misschien wel de luistermuzikant. Luister like so Hij I heeft helemaal geen zin om day, iets te doen. Bruno Mars en de Lazy Song op 14.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 Kitty Perry kan je en ET. In de achterweek zag ik het van 10 naar nummer 12. En even lavinen en wat de hel staan nu acht weken lijst van 14 omhoog naar nummer 11. Duiken we de top 10 in van Europa, we doen dat zo meteen gewoon met de nummer 10. Straks gaan we ook nog even kijken naar de Nederlandse top 40. Daar in totaal 4 nieuwe binnenkomers. Maar van één binnenkomer zelfs in de top 10, maar dat zometeen. Hier is Chris Brown.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 Cause I don't wanna miss this. See what you're bringing.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 Tussen 3 en 5, de grootste hits van Europa met Shortfall Van Damme. Van Europa, 11 weken trouwens in de lijst. Hij zit wel van 4 naar die nummer 6 toe. En voor de single van Alexa Jordan, Happiness, wat gaat zij hard op een gegeven moment? 5 weken in de lijst. En omhoog van 20 uh, naar nummer 7. We gaan de top 5 in doen dat met de nummer 5. De prijs tag JCJ en BOB. De negende week zakken ze wel twee plaatsen van 3 naar 5. Why is everybody so serious? Act just so damn mysterious You got shades on your eyes and your heels so high I need the keys and guitars, and guess what? In 30 seconds, I'm leaving the pause. Yeah, be leaping across these undefeatable bars. It's like this man—you can't put a price on the life. We do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and never. Wait and see, our sun is the beat. uh uh so we gon' keep everyone moving. The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 Voor Nederland gelden we de enige echte top 40. Vier nieuwe binnenkomers. Van drie buiten de top 10 op 39. Just can't get enough. The Black uit Peas. Marco Borsato, Lang Frans. Kom maar, op, kom maar op vrij. Op 33. Don't hold your bread, Nicole Urchinger op 26. Van top 10 in vinden we de Racky Heroes. Tim van Basto. Van 16 omhoog naar 10. 9 blijven staan. Animal van de Neon Trees. Jennifer Lopez en Pitbull. On the floor gaat omhoog naar nummer 8.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 Omhoog van 13 naar nummer 8. Jennifer Lopez en Pitbull. Helemaal in om samples van oude platen weer een beetje te verwerken in een nieuw jasje. De zesde week voor on the floor en omhoog van 7 naar nummer 4. Let me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 Zijn nog op de tweede plek Rihanna en de single SNM in de negende week? Zak ze de plek verder naar beneden naar uh, nummer 3? Dus en voor Jennifer Lopez Pitbull, under 4 en de zesde week omhoog van 7 naar 4. Jesse G BB Price in de negende week zakken zij van 3 naar nummer 5. heb nog één zitten blijven te gaan, dat is uh, ja, de beste plaats van Europa. Die komt straks al voorbij. Eerst voor jou, de nummer 2 van Europa.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 My mama told me when I was young Drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be queen. Share with some prudence and love your friends. So we can rejoice the truth. Don't be a drag, just be a queen Whether you're broke or evergreen Your black, white face, show descent, you you're, you're Lebanese, your orient. orient Whether life's disabilities left you outcast, for leader teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born this no way No medication, you're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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Marianne Hageman met het NOS Journaal. De Surinaamse cabaretier Steven Westmaas, alias Wesje, is bij een auto-ongeluk in Suriname om het leven gekomen. In de district Coronie kreeg de auto waarin hij zat een klapband en belandde in een slogan.